Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk in San Francisco zijn twee mensen omgekomen. 49 mensen raakten gewond, tien van hen zijn in kritieke toestand. Het toestel verongelukte tijdens de landing. De Boeing 777 van Asiana Airlines daalde vermoedelijk te snel bij de landing. Het vliegtuig raakte de grond en verloor eerst zijn staart, daarna wielen en een deel van de vleugel. Daarna vloog het in brand, maar waarschijnlijk konden de meeste mensen voor die tijd via glijbanen uit het vliegtuig komen.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 Een datum hebben ze nog niet vastgesteld. In Kaesong werken 53.000 Noord-Koreanen voor 120 Zuid-Koreaanse bedrijven. Het terrein werd gesloten in april toen de spanningen tussen de buurlanden sterk waren opgelopen. Overeengekomen is dat bedrijfsleiders woensdag naar Kaesong kunnen gaan... om te bekijken hoe de productie weer opgestart kan worden. Dan wordt ook bekeken hoe een dergelijke situatie in de toekomst voorkomen kan worden. In Egypte is de benoeming van Mohamed El Baradei tot nieuwe premier zeer onzeker geworden. Een woordvoerder van interim-president Mansour heeft gezegd dat er nog niemand benoemd is... en dat het ook nooit zeker is geweest dat de liberaal El Baradei benoemd zou worden. De ultraconservatieve Noor-partij verzet zich tegen de benoeming. De Noor-partij wil alleen een interim-regering als er een andere premier komt.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 Beleef het uitzicht vanaf de Dom in Utrecht, de tribune van de Amsterdam Arena en de vuurtoren op Texel. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Stedetrip New York? Kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op vliegwinkel.nl Wan, zullen we eerst knuffelen met Bollo of naar de kinderboerderij gaan? En gaan we vanmiddag boenen of skilden? Ruimte voor de zomer bij Landel Green Parks. Boek nu de beste last minute voor de zomervakantie op landel.nl. Dit is Radio 1. VNN. VNN. Start. Na PNN, dit is start. Het is uh, vier minuten over zes. Het is het weekend van het uh, Dolvenarium Harderwijk. Daar is namelijk uh, een tuimelaartje geboren. Schattig hè? Moet we even kijken op. Uh... Op internet, op de Telegraaf-site bijvoorbeeld, dan kun je de foto's zien. dat is een klein dolfijntje is het eigenlijk. Het is ook het weekend van uh, Bauke Mollema en Dam Na de bergtappen van gisteren staan ze vierde en vijfde in het peloton. Daar gaan we zo meteen over doorpraten. En het is het weekend van de Wimbledon-finales. Lissiki verloor gisteren van Bartoli. Jammer was dat, hè? Ik was voor uh, Lissiki. Een leuk mens maar ze stond de hele tijd met tranen in de ogen te tennissen... omdat het, ja, het ging gewoon niet goed. En ze verloor. De mannen spelen vandaag. En je kunt straks kijken naar Djokovic tegen Murray. En die, ja, die is natuurlijk populair. En die zou eigenlijk moeten winnen als uh, een van de eerste Britten... sinds, uh, nou wat is het, uh, 18 jaar of zo. Misschien wel langer hoor. Papendal is het centrum van de Nederlandse topsporters. Ook voor jonge handboogschutter Chef van den Berg Sofie van BNN University zocht het 18-jarige schiettalent op. Hoe bereidt favoriet Chef zich voor op het NK boogschieten dat dit weekend plaatsvindt? Wauw, midden in de bossen staat een soort van, hoe kan ik het noemen, een uit, de, uit de grond gestand sportcomplex. Immens, of niet? Ja, het is redelijk groot ja. Ik denk dat het wel de grootste is in Nederland. Ja, een super groot sportcomplex en hier is alles. Want hier woon jij zelfs ook. Klopt, ik woon in het sporthotel, dat zie je 100 meter die kant op. Een soort op kamers? Wat van, je hebt een eigen kamertje. Gebeuren daar ook dingen die in andere studentenhuizen gebeuren? Nou, niet zo extreem als in andere studentenhuizen, denk ik. Maar uh, er gebeuren ook wel. Uh, ik denk dat de sporters braver zijn dan uh, gemiddelde student, Maar uh, niet iedere dag uh, om tien uur slapen en om uh, zeven uur eruit, hoor. Dat is een beetje een uh, stereotype. Ja, want wat is er gebeurd daar? Nou, ik weet wel dat er uh, een, een bepaalde sporten, zeg maar, uh, met elkaar omgaan. En uh, dat het wat, uh, wat op elkaar klit zeg maar. Kun je daar wel een beetje over roddelen? Nou, ik zit niet zo in het roddelcircuit. <laughs> ja, maar dit, dit, dit is wel een. Het ziet er anders uit als een doorsnee studentenhuis. Ja. Hier staan echt hele andere spullen. Wat kun je zeggen? Wat dit is een groot. Uh, Groot gewaad, wat is dat? Dat is mijn eigen handboog, uh, inclusief alle dingen die ik ervoor nodig heb. En, uh, ja, het ligt nog op een berg kleren toevallig, maar ja, dat komt omdat ik de was nog niet heb gedaan. Ah, die was die komt later wel. Zullen we gewoon uh, de boog meenemen en uh, naar het sportveld gaan? Chemer, dit is al bijna een, uh, een training. Hoe ver moet je uh, is dit lopen joh? Ongeveer uh, anderhalf tot 2 kilometer, denk ik, nee, vier keer per dag. Vier keer heen en weer. Oh, je vertelde al dat je naar het buitenland gaat voor je sport. Dat lijkt me echt super tof. Wat is dan nou het vetste dat je ooit hebt meegemaakt? Ik vind het uh, enorm gaaf dat ik naar China heb mogen gaan voor het handbouwschieten. Want uh, ja, dat is zo'n andere cultuur en zo'n groot land. Dat is bijna niet te vergelijken met Nederland. En uh, ja, Amerika is ook wel een hele ervaring, uh, moet ik zeggen. En is er nog ook iets in het vooruitzicht wat je, wat je mag gaan doen? Nou, mag gaan doen, weet ik niet, maar wil gaan doen is uh, 2016 natuurlijk in uh, Rio de Olympische Spelen. En je, je bent op koers? Ik ben zeker op koers, ja. En als ik die uh, vasthoud, dan uh, gaat het ook lukken ook. Rio de Janeiro allemaal leuk en aardig, maar eerst komt het NK nog natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dit hele weekend is dat bezig in, uh, in Almere. Maak je kans op een medaille of op de winst? Ik maak zeker kans, ja. In... Ja, het is moeilijk om van tevoren te zeggen van ja, ik ga het NK winnen. Want... Maar in het verwachtingsbestroom, wat heb je afgelopen, hoe heb je de afgelopen tijd gepresteerd? Vooral op Nederlandse wedstrijden kwam ik wel als beste uit de bus. Ah, dit is een Nederlandse wedstrijd, dus die, die pak je gewoon. Die zit in de pakken. Dan dus zijn we dan op het schietveld. Een open veld met uh, de bekende doelpakken. Met, uh, met zwart, blauw, rood en geel. Geel zijn de voltreffers. Dit is de laatste training, dus laat me zien wat je kan. Ja, hij zit inmiddels we eens in. Dus kijken wat je hebt geschoten. Dat is goed. Het zijn wel de eerste pijlen van de dag, en daar moet je wel rekening mee houden. <laughs> ja, nu alvast indikken. Ziet er best goed uit, toch? Of ben je niet tevreden? Nou, die achter die hadden niet gehoeven, maar uh, die tien die zit wel aardig ik zeg een podiumplek <laughs> wat ik dus zo wil... best doe nou jongens hou eens op met praten van <laughs> wat ik wil zeggen is dat hij in de achtste finale zit zo sorry uh, Sofie, die uh, bij je chef was dus, uh, um <laughs> chef van een berg handboog schieten uh, achtste finale zit hij in het NK'tje dat hij toe wil het is in almere um, wij vroegen was vroeger we ons eigenlijk af <laughs> ik heb geen idee weet je wat, een... weet je wat? Ik, ga, ik ga gewoon lekker naar het wielrennen toe hè het openbaar Chaos. Damn Leo. Ja, goedemorgen. Ik ben het toch een partij aan het chaos aan het uithalen. Dat is echt niet normaal. Ja, ik hoor het. Ik moet even een tuintje voor je vinden. Ik wilde graag een. Ik ga straks een plaatje draaien, die staat ik al deels in. En ik wilde nog een. Een reportage draaien. Ook nog van Sofie Die ga ik ze natuurlijk ook nog doen. We gaan het hebben over wielrennen. Leo, jij bent van Heddescoers.nl. Zeg even wat. Ik moet heel even een tuintje vinden. Beschrijf je, beschrijf je gevoel toen uh, Bauke Mollema en Leo t, uh, uh, uh, Tendam de, uh, de berg op gingen. Beschrijf even je gevoel. Zoek ik ondertussen een tuintje. Nou ja, beschrijf je gevoel. is wel een mooie. Het, uh, ik, vond het leuk om te, ik vond het vooral heel erg leuk om te zien dat er twee Nederlanders waren... die gewoon echt in de, in de top van het ergerkapen meereden met z'n tweeën. En uh, dat is natuurlijk echt al een tijd niet meer gebeurd. En uh, daar heb ik gewoon enorm van genoten. Ik hoorde gisteren... Ook zeggen dat het voor het eerst in tien jaar is dat er, de eerste, dat er, dat er weer twee Nederlanders uh, in de top vijf uh, van het klassement uh, samen stonden. Dan nou, weet ik niet precies of dat statistisch ook klopt of dat historisch ook klopt, maar uh, het was gewoon fantastisch om te zien. Ja, nou, je hebt de tijd gered en ik heb het team weer. Ik heb mezelf weer herpakt. Dat ja, <lacht> <Gelukker. laughs> um, uh, ik. Was wel, ik was wel echt in extase, toen ik hem zo toch die berg op ging. Want hem, Bauke Mollema ging eerst niet zo lekker. Hij, het leek alsof hij aan het lossen was, maar later pakte hij toch weer... Uh, hij, hij herpakte zichzelf ook weer. En de, ik, was wel, ik dacht van, dit, dit, is he, dit is het. Ik bedoel, eindelijk, ze, eindelijk gaan we weer een klassement rijden. Had jij dat gevoel ook? Nou, ik had inderdaad ja, wat jij ook zegt, dat die in, in eerste instantie uh, uh, leken ze er vrij snel af te liggen, zeg maar. Hè? Mm -hmm. En toen dacht ik van, uh, oh, oh, dan krijgen we dat weer, weet je. En dan gaan we naar de, naar de etappe gaan we, gaan we weer, weer horen dat het allemaal ja, dat de rest allemaal weer sneller was. Yeah. En toen kwamen ze er kamen, kamen ze weer terug en dat, dat vond ik eigenlijk wel... Uh, ja, dat is verbazingwekkend, maar ja, daar, daar heb ik toch wel heel erg van genoten. Ja. Had je het verwacht dat, uh, dat Mollema en ook Dam die uh, ook echt uitstekend reed, dat, dat, dat ze dit konden? En dan verraste mij wel, ja, dat hij, dat hij echt dat hij zo goed was. En uh, eigenlijk heeft hij, kom, komt dat ook omdat ja, hij is een beetje onder de radar gezeten. Hij zei het zelf ook achteraf, hè? Mm -hmm. uh, Van ja, ik heb, ik heb mezelf ook tegen jullie een beetje stilgehouden, zei hij tegen, tegen de interviewer van dienst op dat moment. Ja. En uh, dat, uh, ja, dat, dat heeft hij goed gedaan, want hij wist zelfs kennelijk heel erg, heel erg goed zelf wel hoe goed hij was. En hij vertelde ook dat hij in de docene... Uh, dat hij ook al niet zo heel veel had toegegeven op, uh, op Alberta Contador, bijvoorbeeld. En dat hij wel wist hoe sterk hij was. Dus dat is wel mooi. Ik had het van, in ieder geval van Ten Dam niet aangekomen. Ik had Mollema wel beschouwd van tevoren ook als een van de uh, zeker beste tien klimmers van, uh, van de ronde. Ja. Of voorhand. Maar dat, ja, bedoel, nu zat iedereen in ieder geval bij de best, beste vieren. Ja. <laughs> ja. ja, dat is, dat is wel eens ruim binnen, de, binnen mijn verwachtingen. Ja. Ja. Laten we eens ja. heel even focussen op, de, op Ten Dam. Want. Uh, uh, vorig jaar deed hij het goed. Hij reed ook volgens mij wel een aardig klassement uh, uit mijn hoofd. Ik weet niet helemaal precies meer waar hij toen stond, maar hij, dat, dat ging wel aardig. Maar nu staat hij ineens vijfde. Is dit iets wat hij vast kan houden, denk jij? Ja, moet je altijd wel afwachten, maar ik vond hem gisteren redelijk overtuigend. Um, hij zei ook uh, zelf dat hij op een gegeven moment, uh, yeah, Nico Roepers, de toegeleider, zat in zijn oor te schrijven. Uh, en uh, ah, hij zei van nou, ik zag voor mij, uh, zag ik uh, geloof dat hij het al zag rijden. Mm -hmm. Ik zei van uh, nou toen, toen zag ik achter me zag ik weer aankomen, zei hij. Yeah. En toen hebben we het daar nog even op gewacht. Ik denk, nou ja, als jij nog op, als jij nog op, op Mollema gewacht hebt en, uh, en je rijdt ook nog nee, niet eh, lang, het zal niet zo zijn dat hij, dat hij met de fiets langs de weg heeft euh, Heeft gewacht. Nee. Even, dan blijf je nou. Maar goed, bedoel, in ieder geval, hij, is, hij, hij was daar dus, ik dacht, wel heel berekenend. hoor. Hij had zijn, zijn hoofd er nog goed bij. En uh, ja, dat, dat geeft wel het gevoel dat hij, dat hij heel erg goed weet waar hij mee bezig is. En uh, ja, dat betekent ook dat als je goed weet waar je mee bezig bent, dat je niet helemaal, ja, helemaal leeg hebt gereden. En uh, dat moet je, je, moet, je moet in ieder geval op het moment dat je, dat, dat je uh, ook bergop rijdt uh, uh, wel goed blijven nadenken zeg maar Ik had het goed dat, dat dat hij dat goed deed, ondanks het feit dat hij een bidon gemist had en dat hij plaats had alles zonder water zat. Oh, dat is dus niet te slim. Ook, ook wel eens een ding. Ja, ja, ja. Um, ja gefocust ja, op, misschien op de etappe te, te geconcentreerd eigenlijk ja ik geloof het het is gewoon gewoon gewoon een onhandigheidje van hem als ik het goed begreep hij was hij was in de in, in de afdaling als hij een bidon kwijtgeraakt. geraakt nou ja hoe hij dat precies gedaan heeft mm. weet ik niet maar nou ja dat kan wel gebeuren maar het is wel heel vervelend want het was gisteren gisteren warm en, ja, ja dat was ja uh, alles ja, volgens wel gebruiken maar, natuurlijk. maar kan hij dit volhouden ook nou ja vandaag hebben we nog weer een berg dat zou misschien wel kunnen maar is hij een beetje een tijdrijder Dat is ook belangrijk natuurlijk nou ja, weet je, als je. Uh, hij is niet, niet een gespecialiseerde tijdrijder. Maar uh, de ervaring leert wel. Wat je altijd ziet, is dat jongens die, die uh, er heel erg goed voor staan in het klassement. dan kunnen ze ook opeens een stukje beter tijdrijden. Ja, precies. Dan precies. krijgen ze de geest natuurlijk. hè? Ja, dat zit ja. ook wel een beetje tussen de natuurlijk. Ja, ja. en, en nou, dan uh, hebben we Mollema. die uh, nog een plaatje boven hem staat. Ten uh, Tenam heeft hem goed geholpen ook. En, uh, en uiteindelijk ging Mollema hem nog voorbij. Wat in principe ook wel goed is, want Mollema moet eigenlijk. Dat is de klasmensrenner van Belkin. Denk je dat hij dit vol kan houden? Want ik heb het gevoel dat hij echt, echt in vorm is. Ja, maar nou ja, dat was in, was in de ronde van Zwitserland al, waar hij een etappe won. En dat, dat deed hij heel overtuigend. Ik denk dat, ja, weet je, normaal gesproken, maar ja, wat is normaal gesproken? Het is nog twee weken, weet je. Zijn, ja. We gaan nu een beetje een, een, een vlakke week in, om het zo maar te zeggen. Mm. Eerst, nou ja, morgen of vandaag nog natuurlijk, dat is niet vlak. Uh, dan is het rustdag. Uh, ik, ik ga er min of meer van uit dat, dat, dat er vandaag in het klassement niet meer zo heel veel uh, zal gebeuren voorlopig. Uh, het is wel een zware bergrit, uh, maar ik denk dat de klassementsmannen die hebben het gisteren hebben laten zien. Dus ze zal vandaag hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk een groep wegrijden met jongens die het gisteren uh, niet hebben gered. Mm -hmm. Die krijgen dan, dus nu al wel, en, uh, dan wel wat voorsprong en dan zal er wel van alles nog wat gebeuren. Maar aangezien het vandaag niet bergop gefinisht wordt, uh, ja... Dat, dat is toch een ander verhaal, weet je wel. Dus, dus daar ja, dan is het een vlakke week. En dan is het volgende week. Uh, is het, dan gaan we pas weer de Alpen in. En dan gaan we er morgen toe op. En dan, uh, dan wordt er nog een hele hoop op en neergeroven. Op en afgereden uh, qua bergen. Ja, er kan nog een hele hoop gebeuren. Maar in principe... Uh, de de renners zoals die gisteren zeg maar boven kwamen... Maar dat zijn natuurlijk gewoon wel de, de renners eh, ongeveer in die volgorde... Ja. die het beste zijn in deze toer. Ja. ja, dat belooft wat. Dat is leuk. Want ja. dan doen wij als Nederlanders ook in ieder geval weer een beetje mee. Dat is lang geleden dat we echt, eh, echt, echt een rol van betekenis uh, speelden. Um, ja. eh, gisteren ging het ook redelijk goed met uh, een aantal andere Nederlanders. Uh, Johnny Hoogland reed in een kopgroep. Nou, die werd er op een mm -hmm. gegeven moment afgereden. En Gezing probeerde teneens. Die dacht, weet je wat, ik ga gewoon weg. Ja ja, ja, ja dat had, ik, hij, zei, hij zei zelf achteraf dat hadden ze afgesproken. Mm -hmm. um, dus, en dat is ook wel een aardige afspraak natuurlijk, dat hij, dat hij daar wegreed en dan eens is, is kijken, even een springplank is voor, uh, voor Mollema, uh, op, op, op de laatste klim. Nou mm -hmm. ja, zo kan het dan niet, want zoveel ruimte kreeg het niet of zover kwam hij niet weg. Mm -hmm. Maar uh, het is wel een... een ja, het is gewoon sowieso een goed teken om te zien dat hij dat, hij dat aandurft. En dat ze dat bij Belkin aandurven. In het verleden zag je bij Rabobank dat, dat ze dan wel heel behoudelijk koers. Nou, dat hebben ze gisteren echt niet gedaan. Dat is gewoon leuk om te zien ook. Ja, ja. En ze hebben natuurlijk ook de, de, uh, met, met, met Mollema en... En dan uh, twee man die, uh, die heel goed bergop kunnen en met Gesink die dan uh, weliswaar geen klassement hoeft te rijden, maar wel min of meer beschermde renner is. En natuurlijk ook gewoon heel goed berg op kan rijden. Dus je hebt er gewoon drie man die in dit soort, dit soort etappes mee kunnen spelen. En dan kun je je ook permitteren om, uh, om, om een keer een aanval te kiezen. En dan heb je daarmee staan. Wel... Dus is het is leuk om te zien. En wat ik het leukste vond van Gesink eigenlijk nog wel is, die is natuurlijk de afgelopen jaren altijd kopman geweest. Hij ja. heeft altijd veel druk op zijn schouders gehad. Uh, en, en dan kwam hij over de streep en dan was het net niet helemaal gelukt of dus dan was hij gevallen en dan kwam, die bij, dan kwam er weer zo'n microfoon onder de neus en dan was het altijd een beetje een, beetje een moeizame interview. Ja, met chagrijnig was hij dan zo. Dus ja. ja, precies. Gisteren, nou ja ik weet niet hoeveel ze die gehoord is, maar ik zag het, uh, het interviewtje zeg maar toen hij over de streep gekomen was. Er stond gewoon een hele blije wielrenner die, hmm. uh, die, die lol had gehad in, uh, in de dag. En uh, die, die blij was omdat, ze, omdat ze, zijn maatjes het, het heel erg goed hadden gedaan. En ik had het gevoel van, hey, jezus, dit is voor het eerst in jaren dat ik, dat ik een Robert Gesink zie die er <laughs> daadwerkelijk plezier in heeft. Ja, weet je wel. Precies, en ja. dat is natuurlijk ook wel het basis, uh, er, ergens van de sport. Als je dat niet meer hebt, dan wil uh, je er ook mee ophouden. Ja. Dus wat dat betreft denk ik van ja, uh, er zijn nog twee weken, er komen nog mooie etappes aan. Wie weet, gaan we nog wat, uh, wat moois van zien. Hmm. Tot slot Leo, uh, etappe van vandaag is een, uh, is een zware, veel uh, uh, bergen van de eerste categorie. Maar jij zegt voor ontsnappers, wie zou er weg kunnen springen? Wie tip jij? Wow, <laughs> dat is wel een hele mooie. Uh... Nou ja, wat ik zei, kijk, wat er vandaag weg zal rijden, dat zijn de jongens die gisteren uh, niet in het klassement uh, hoog zijn geëindigd. Wat we wel kunnen verwachten is uh, bijvoorbeeld Roland voor zijn bergtrei. Mm -hmm. Want, uh, want er, gaan, er gaan jongens wegrijden die, uh, die voor het bergklassement uh, wat willen. Um, en dan is, uh, is Roland is wel de, uh, de man die, die ervoor in mag verwachten. Er staan natuurlijk nog een aantal... Andere, hoog in dat bergklassement die, uh, die leidt het in principe. Nou ja, dan heb je uh, Poort, zijn teammaat, die leidt, maar die, zullen, die gaan niet wegrijden. Mm. Uh, Quintana staat ook hoog, want die kwam gisteren over de Hoogste Bergen als eerste gereden. Maar uh, die laten ze ook niet gaan. Dus uh, dan moet je toch ietsje lager kijken. Ik denk dat, ja, Roman die, die verwacht ik wel echt van voren. Mm. En... Uh, ja, andere namen noemen is, is niet. Ja, het is altijd Plastig. altijd lastig om dat ja. te doen natuurlijk. Ja. Maar uh, het, zijn, het zijn in ieder geval niet de jongens uit de top 10 van het klassement die je vroeg in de etappe hoeven te verwachten te maken. Nee, precies. Je verheugt je op een mooie etappe, verwacht ik zo. Ja, nee, ik denk dat het ik denk dat het wel een hele mooie rit wordt. Omdat het, er wordt. Er zit geen buitencategorie klim in. Maar er zitten vier categorieën van de eerste, of vier van de eerste, van de eerste ja. categorie in. En, uh, en eentje van de tweede, de Portier d'Aspet. En dat is. Uh, nou, dat, die naam zal, zal een hele hoop mensen nog wel wat zeggen. Uh, dat is de, uh, de berg waar Fabio Casartelli uh, oh. in 1995 uh, zo hard viel dat hij daarbij onder het leven is gekomen. Okay, dus daar zal iedereen ook nog wel eventjes bij stilstaan, denk ik. En uh, wel op de een of andere manier bezorgt dat ja, in ieder geval mij als, als uh, toervolger en ik denk ook een heleboel andere mensen als toervolger, toch altijd wel weer eventjes een. Uh, ja, ergens een nagevoel. Omdat je, als je die naam ziet staan, dan zie je toch altijd weer dat beeld in je hoofd. En hm. dat zal ook altijd wel even jongens kijken uit als je het afdalen zeg maar. We gaan daarop letten, deze etappe. Het wordt een mooie etappe en hopelijk is er een Nederlander, Wout Poels bijvoorbeeld. Daar hebben we het nog niet over gehad. Daar gaan we later over doorpraten nog. Dankjewel, Leo, van uh, het is koers.nl. Oké, okay, graag gedaan. En nog een fijne ochtend. Jo, en hoi, hoi. Nou, ik heb alles weer op orde hier qua administratie. Dus ik kan eindelijk die plaat draaien van Ben Lonklesol. Seven Nation Army. Parijs nog verder. I'm gonna find them off. A Seven Nation Army couldn't know me back. They're gonna. Uit Frankrijk en Seven Nation Army. Goedemorgen. Het is uh, zes minuten voor half zeven en dit weekend is de Amsterdam Fashion Week weer van stad gegaan. Cocktailparties, exposities en vooral heel veel modeshows. Elan van Beer University ging gisteren langs bij de modeshow van ontwerpste Marije Helwig. Alleen was het niet een normale modeshow zoals je hem wel kent van televisie. Wow. Marije Helwig, jij bent modeontwerpster en uh, je gaat zo meteen een modeshow houden. Maar niet een normale modeshow, toch? Zoals wij kennen van TV. Uh, nee, het is een uh, pop-up catwalk show en het uh, wordt op museumplein gegeven. En de bedoeling is dat we, uh, we gaan daar ter plekke een rode lopen uitleggen uh, en dan uh, gaan de modellen daar ter plekke lopen. En zodat eigenlijk het voor iedereen open is en dat ook het gewone publiek het kan zien. En ook kleding die de normale man op straat zou dragen. Um, nou, het is een vrouwencollectie, dus dan zou het voor een vrouw zijn. Uh, er, zitten wel, ja, er zitten zeker wel mooie stuks tussen die uh, normale vrouwen kunnen dragen, ja. En betaalbaar? Um, ja, het is wel een beetje duurder dan uh, de gemiddelde H&M bijvoorbeeld, uh, ja. Ik ga het meemaken, ik ben benieuwd. Inmiddels uh, ben ik uh, op een museumplein nadat ik uh, Marije Helwig heb gesproken uh, tijdens de voorbereidingen. De modeshow is nu bezig op een museumplein en Lisa, jij, jij, jij zit hier toevallig. Hoe vind je de, de, de modellen eruit zien? Uh, Wauw, de modellen die zijn echt mooi. Ze zijn heel lang opgemaakt. En ik denk dat ze heel professioneel zijn, want ze doen het heel goed. Ja. En zou je de kleding zelf gaan dragen ooit? Um, voor mij is het iets te bloot. Ik uh, zag vanmiddag een oranje legging. Dat zou ik ook niet echt dragen, maar hoe zij erin lopen is wel echt heel stoer. Ja. Merel, jij stond ook net langs bij de modeshow, de pop-up modeshow. Zou je het zelf dragen? Nou, ik weet niet of ik me zou staan. Maar sommige dingen, misschien is het ook bij zo'n show dat alles bij elkaar dat het dan te heftig is voor het dagelijks leven. je je modeshow zit er weer op. Hoe vond je het zelf gaan? Ja, ik vond het heel erg leuk. Er waren best wel veel mensen en het was mooi weer en de muziek was goed. Uh, de modellen deden goed hun best. Ik ben heel erg blij. Ja, er ja. lagen veel mensen op het museumplein, dus eigenlijk de gewone man op straat heeft het gezien. Ik heb ze wat vragen gesteld, zoals zou je het zelf dragen? Er waren wat niet hele positieve reacties. Denk je dat dat klopt zo? Ja, ik kan me dat wel voorstellen op zich hoor. Er zitten wel draagbare stuks tussen. Maar uiteindelijk hoe het nu gesteld is en zo, is het natuurlijk best wel conceptueel. En, uh, maar dat vind ik juist zelf ook wel leuk om een beetje spektakel te maken bij een show. Dus, dus het is wel mode, mode. <laughs> en het kan uiteindelijk misschien op straat gedragen worden. Ja, dat zijn wel. De, de, ik denk, als je alles los van elkaar zou trekken, dan kan eigenlijk alles wel gedragen worden. Alleen ik heb het nu allemaal over en onder elkaar gedaan, waardoor het heel uh, gek uitziet. Maar uh, nee, volgens mij is het allemaal wel draagbaar, op zich. <laughs> <laughs> op zich wel draagbaar. Als je zelf ook nog naar de Amsterdam Fashion Week wil, dan kan dat. duurt nog tot 16 juli. Start. Luk ik denk. Waar, oh waar, wordt er toch over getweeterd? Vraag jij misschien af nou over de tour. Vooral hashtag Tendam is trending topic. Mensen vinden het te gek wat Amsterdam gisteren heeft gedaan op de berg. Toen die Baukom maar heeft geholpen om naar boven te komen. Die berg op. Er wordt veel over gesproken. Hashtag San Francisco, ook trending topic. Komt naar de aanleiding, uh, naar de aanleiding van die crash uh, met het vliegtuig uh, met de Boeing 777. In ieder geval twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. En hashtag Egypte, ook trending topic. Er wordt veel gesproken over de ja, nu inmiddels niet meer nieuwe premier van Egypte. Hij zou zijn beëdigd als premier, El Baradei, Maar inmiddels hoorden we ook in het nieuws dat dat toch weer niet zo is. Hoe het verder gaat, dat hoor je zo meteen. We gaan erover doorpraten straks hier in de Start. In, 19, nee, in 1837 is in Nederland voor de laatste keer de doodstraf uitgevoerd. Vandaag op deze dag. Albert Wetterman werd opgehangen voor de moord op zijn vrouw. En in 1996 wint Richard Krajicek als eerste Nederlander vandaag de finale van Wimbledon. En één Thunderbolt is genoeg. Game 7, Ja, dat was een momentje, al lang geleden alweer. 7 juli 1996 dus. En vanaf 7 juli 1972 is het gebruik van softdrugs legaal. Wie is er allemaal jarig? Nou, uh, Bloem de Wilde bijvoorbeeld. Daar heb je misschien nog nooit van gehoord. Maar uh, bij uh, het, dit nummer denk je van... Oh, zij is zei Het is 35 geworden. Bloem de Wilde dus. En Jeroen van Inkel... DJ bij Q Music ook jarig. Hij viert vandaag zijn 48ste verjaardag. En Richard Starkey, beter bekend als Ringo Starr, de drum van de Beatles. Hij is een 73 jaar geworden vandaag. How do I feel by the With a little help from my friends is een lied dat uh, collega Beatles uh, John Lennon en Paul McCartney voor Ringo Star schreven. Is het nog ergens aan het regenen? Nee, het is overal hartstikke droog. Het gaat een hele mooie dag worden. Okay. cijfer Bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één persoon die dat weet en dat is onze eigen kijkcijfer Koala. Bart van Bart, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Het is veel te lekker weer om tv te kijken. En er gebeurt ook niets op de Nederlandse televisie. Het is herhaling, herhaling, herhaling. Ik heb alle gidsen doorgepluist natuurlijk. Ik heb gekeken of er überhaupt nog nieuwe programma's er zijn. Er begint één nieuw programma komende week. Ja. Uh, dat wordt vanavond, dus zondagavond, uh, uitgezonden op RTL 7. Het heet Ink. Ink Master, yeah. en dat is een soort uh, reality soap/slash wedstrijd voor uh, uh, tattoo-artiesten. Aha, en dat is wel leuk, want het wordt gepresenteerd door uh, Dave Navarro, een nou, Amerikaan. Altijd Amerikaans natuurlijk, want in Nederland uh, vinden we tatoeages al lang niet meer zo bijzonder als dat die Amerikanen er nog steeds vinden. Je hebt Discovery, uh, heb je natuurlijk uh, Miami Ink gehad en je hebt LA Ink gehad, allemaal van die reality-series eigenlijk die, die zich afspeelden in, in uh, van die tatoeagesalons. Ja, oh, okay. Ja, je hebt ook op TLC heb je een programma waarin ze tatoeages gaan wegwerken. Nou, oh, dat is dan, weer, dat is dan de, de, de volgende stap, Ja, de volgende zeg maar. stap, inderdaad. En, maar dit is eigenlijk een soort uh, uh, idols, maar voor tatoeageartiesten. Oké. Okay. Dus en dan en Dave, Dave Navarro, want ik zei zijn naam al, maar dat is uh, onder andere, giet, die is geweest bij, uh, bij uh, Red Hot Chili Peppers. Die man die zit ook van kop tot kont uh, uh, onder de tatoeage. Een beetje de, de Amerikaanse Erik ja En uh, die is dan ook, uh, zeg, juryvoorzitter. Dus ze, ze, iedereen krijgt, dus blijkbaar krijgen ze mensen zo gek dat ze dan iedere week uh, <laughs> ja. ergens een tatoeage mogen zetten. En die, moeten, die worden dan beoordeeld op originaliteit. En, en uh, weet je, dus echt een soort talentenjacht, maar dan in de tatoeage. Maar dat wereld. is ook wel wat voor de mensen die meedoen, want die worden dan ook beoordeeld eigenlijk op hun tatoeage die zij op hun lichaam hebben laten zetten. En als ze dan... Als nou, ze dan, dan je dus van, ja, dan heb je een tatoeage laten zetten en dan zegt, zegt de jury, een... zegt, nou, dat is echt wel de meest bagger tatoeage die ik ooit gezien <laughs> heb. Ja, die zit ja. dan wel voor het rest van je leven. Nou, maar dan kun je dus bij TLC terecht om hem dan weg te laten. Ah, okay, kijk, kijk ja. Ja. Ja, ja, Ameri wereld. Amerikaans programma, nou typisch Amerikaans ook zelfs. Het, uh, uh, houden wij daarvan in Nederland? Daar zijn mensen die daar wel van gaan houden. Mm. Ja. Hoeveel dan? Nou, niet zo heel want het wordt zondagavond uitgezonden om 10 uur. Uh, en het zit na uh, Tour du Jour. Nou, ja. Tour du Jour wordt nog, wel, wordt nog wel goed bekeken. Uh, maar weet je, als ze daar 80.000 van overhouden, dan denk ik het al je wat, hoor. <laughs> Oké, okay, dus jij hebt een programma, het, is het enige nieuwe programma wat op televisie is. En jij denkt dat er 80.000 mensen, 80 mensen naar gaan kijken. En dan moet het ook nog niet al te mooi weer zijn zondagavond. <laughs> Oké, okay, wat is dan je tweede tip? Nou, ik stap nu gewoon af van wat er live op televisie is. Want ja. er gebeurt gewoon niks. Ja, of je moet allemaal uh, herhalingen gaan kijken van de, de klusjesmannen op, ja. uh, op uh, Humor24. En er worden allerlei concerten uitgezonden bij Cultura24. Weet je, de themakanalen doen nog wel wat om ons de zomer door te, ja. te helpen. Maar de rest is echt allemaal... Uh, uh, niet veel soeps. Uh, niet veel soeps. Dus dan ga ik uh, alvast een uh, downloadtip doen. Dexter is weer begonnen. Het achtste seizoen van Dexter. Uh, een reet spannende serie. We hebben het vaker uh, over gehad in, de, in, in dit programma. Uh, in Nederland wordt het overigens ook uitgezonden bij VPRO. Wil je het dan zien, dan moet je nog wachten tot volgend jaar. Want okay. uh, ze zijn hier net uh, halverwege seizoen 7. Uh, maar seizoen 8 is het allerlaatste seizoen van Dexter. Even uh -huh. Voor de mensen die het niet kennen, het gaat over een seriemoordenaar die ook bij de politie van Miami werkt als een bloedspetter uh -huh. Dus dat is iemand die gelijk aan de bloedspetters kan zien... hoe een bepaalde moord gepleegd is. Natuurlijk weet hij dat, want hij doet het dan zelf ook. En hij weet natuurlijk ook wat hij moet doen om niet gepakt te worden. Maar acht lang zit dan nog de politie hem wel op zijn hielen. Want zijn zus is ook politieagent. En hij kent natuurlijk eigenlijk alleen maar politieagenten. Uh, hele spannende serie. Als je hem nog nooit gezien hebt, begin gewoon lekker bij seizoen 1. Ja, ja. En ben je wel groot fan, seizoen 8 staat klaar voor je. Oké, okay, Dat moet je de komende weken uh, gaan doen. Ja, nemen. ik begrijp het inderdaad. De eerste aflevering van seizoen 8 van Dexter. Ik zet hem maar op mijn Twitter. Dat is uh, twitter.com slash Luke. Heb je nog een downloadtip? Heb ik nog één. Dat is de, de Call Center. Als we het dan toch wel hadden... Het net over een reality-serie. De uh, uh, Call Center is ook een reality-serie. Dat is een, een BBC-programma. En zij volgen de medewerkers van een, uh, een, een, een Brits Call Center. En dan met callcenter, dat zijn dus de mensen die je dus aan de lijn krijgt als ja. jij uh, een hulpnummer belt of, uh, uh, nou ja, dus echt uh, ja. de, de callcenter. En dan laten ze zien van, nou ja, wat, wat voor soort mensen uh, werken daar. En dit is een callcenter dat werkt voor bedrijven om klanten te werven. Dus het is echt een hele commerciële uh, insteek, maar ze laten eigenlijk zien wat er eigenlijk allemaal achter de schermen gebeurt. En het blijkt dat er daar, zo, zolang het zeg goed gaat met het bedrijf, en dat, dat is het leuke aan deze serie, het is een beetje een up and coming callcenter die ze volgen, uh -huh. die dus eerst begint met maar een paar mensen en eigenlijk steeds groter wordt en ook steeds grotere klanten krijgt en dus ze verdienen ook steeds meer geld. Dus de sfeer in het, in het, in, in het pand is heel goed. Yeah. Um, en uh, er is ook heel veel joligheid en weet ik van wat. Maar we zien dan ook op een gegeven moment wel dat de, nou ja, de, de bijvoorbeeld een grote klant weggaat. En dat betekent ook automatisch dat er dus weer mensen moeten worden ontslagen. Yeah. Dus Dat krijgen we er ook allemaal mee. En dat heeft ook automatisch weer effect op de sfeer. Dus we krijgen een mooi, een mooi, een mooi yeah. uh, inkijkje in de wereld Achter, achter het callcenter. Ja, en eigenlijk een bedrijf natuurlijk waar we helemaal niet zo van houden, want we houden niet van callcenters. Ja, eigenlijk heeft iedereen natuurlijk het een hekel. Tenminste als ze ons kunnen helpen met iets, dan, dan kan het nog net door de beugel. Ja. Maar als je uh, gewoon thuis zit op de bank uh, en je bent net uh, klaar met eten en dan hangt iemand aan de telefoon die jou een verzekering wil aansmeren, dan heb is je dat geen zin van? in. Nee, heb je geen zin in? Nee. Gelukkig hebben we in Nederland het belmen niet register voor. Maar in Engeland is dat niet zo, dus er kunnen nog zat mensen bellen. En het is echt een hele, het, ik vind het verbazingwekkend. Ik zat in het begin, dat ik te denken van dit is allemaal gescript. dit is helemaal ja. niet echt, maar dat is. En het is wel echt. Okay. En het zijn ook echt allemaal echte mensen. En het is ook echt heel leuk om te zien hoe bijvoorbeeld een manager probeert... om toch zijn personeel nog een beetje te stimuleren. Dan, dan onder andere, uh, er is een foto van hem opgedoken in een, uh, in een, in een, in een roze damesslipje. <lacht> dat gaat allemaal heel raar klinken. Dit. Maar uh, die foto heeft hij onderschept. En wat hij dan doet, is dat als uh, een van de medewerkers op een dag meer dan vier... Uh, uh, Verkoper heeft gesloten, yeah. dan mogen ze een blik op de foto. Op de foto. <laughs> dus dat is maar een manier om mensen te zien. Soort real life, die office eigenlijk. Ja, nou, maar ja. Dan kun je het wel, dat is, daarom dacht ik dus in de eerste instantie ook dat het gescript was. Uh, ja. Maar dat is het dus niet. Het is wel echt leuk. Oké, okay, de call center, dus ook daarvan uh, staat een link op mijn Twitter: twitter.com. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. Tot me. volgende week. Tot volgende week. Over half zeven, 7, 7 juli 2013, goedemorgen, Paolo Nutini hoorde je en Jenny, don't be hasty. Dat is een uh, grote droom, die Daan van BNN University al jaren heeft. Hij wil namelijk verkeersregelaar worden. Ja, daar dat, dat houdt hij me niet over op. Dan komt hij op maandag binnen op de redactie en zegt hij, jongens, ik weet niet of ik hier wel mee door moet gaan, want dat verkeersregelaar, dat trekt me toch wel. Nou, toen dachten wij van, weet je wat, ga daar gewoon eens een keer langs bij die jongens. Of wie dat wat vindt. Nou, kunt u niet zomaar uh, bij de Tour beginnen. Dus gaat hij een dagje mee met de scootmobielclub Veenendaal. Zij zijn dringend op zoek naar vrijwillige verkeersregelaars. Take away dan. Heeft u een goede klaksel? Ik heb een leen uh, uh, scootermobiel. En er zit eindelijk een goede klaksel op. Wat moeten goede vrijwilligers nou allemaal kunnen? Uh, ja, ja, ja, ja wat, wat moet een verkeersregelaar? Uh, nou ja, goed, uh, die moet het verkeer regelen. En, en uh, ja, goed, uh, verder eigenlijk uh, ja, gewoon inzetten. En dan krijg je gewoon de eeuwige roem hier. Hè. Dit is uh, waar we nu naar binnen lopen, Peter. Dat is uh, de Scoopmobiel Clubhuis. Dit is het Clubhuis, ja. Hier hebben we een, uh, hebben de ruimte waar de leden kunnen zitten... En op woensdagmiddag dan hebben we clubmiddag. Dan zitten ze hier wat met elkaar te praten of te rummikuppen. Oké, okay, nou, gaan we even kijken. Want uh, ja, als ik mee ga fietsen, dan moet ik natuurlijk wel een, een goed hesje hebben. Heb je nog een uh, goed hesje voor mij? Ja, we hebben hier uh, een oranje hesje. Want wij hebben natuurlijk een speciaal Ja, Maar daar moet je een opleiding voor hebben om dat uh, te mogen dragen. Ja, inderdaad. Ja, dus ik heb er hier eentje. Ja, die past wel. Nou, laten we er mooi toch van maken, Peter. Ja, dat, uh, dat zal best wel lukken, hoor. Ja. Veel plezier. Loren, ja. u bent van het bestuur van de Club en u mag vooraan rijden. Ja, ik mag Is dat vooraan. zo belangrijk? Ja, iemand moet de route aangeven, hè? Wie heeft hier zo'n haast? Nou, Peter, we zijn gestart. Met hoeveel rijden we nu? Daar uh, rijden nu 21 Scoopmobielen mee. En we zijn met zes uh, verkeersregelaars. En uh, ja, hoe hard kunnen ze nou, want ja, we, hebben, we, hebben nu, we hebben nu een paar honderd meter gereden en wat me opvalt, dat gaat nog aardig, uh, ze gaan nog aardig door. Ja, nou, Hannelore rijdt voorop en die houdt een snelheid van uh, 12 kilometer aan. Ja, dat, uh, dat moet lukken en het, uh, de zon schijnt ook lekker, dus uh, het gaat helemaal goed komen. Het ja, is wel eens anders geweest. De eerste tocht hadden we echt storm en de tweede tocht hadden we echt noodweer van de regen. Pas op, een paaltje. Peter, het is belangrijk dat de mensen het paaltje goed zien, hè? Ja, ja, want uh, ja, anders kan je natuurlijk, uh, rijd je er eentje tegenop en de rest uh, wordt ook opgehouden dan. Kijk uit voor het paaltje hier zo. Een beetje goed de bocht nemen. Mevrouw, kunt u het nog een beetje bijhouden? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Dat lukt wel, hè? Ja, zalig. Het is zo fijn om te rijden. Nou, alle schoolmobielen zijn voorbij. Op naar het volgende punt, hè? Ja, nou, ja. Hier heeft... Peter, wat gebeurde er nou? Nou, ze gingen even rechtdoor over een bruggetje heen. Uh, dat komt, ja, het is moeilijk aan te geven, maar dit is een fietspad. En er hangt geen naamplaatje aan, hè. Dus uh, dan is het even moeilijk aangeven in de route. Maar we rijden alweer op de goede weg. Ja, ik denk dat wij als verkeersregelaars, wij uh, hebben het te zwaars natuurlijk. Want wij moeten zelf fietsen. Ja, ja, ja. Lekker klopt. ja. heb wel een elektrische fiets, maar dat gaat iets makkelijker. Dus u speelt een beetje vals, hè? Ja, eigenlijk ja, wel, ja. Nou, dan gaan we weer verder. Goed opletten, hè? Zo, Peter. Ja, het, is, uh, het is goed gegaan, hè, de tocht? Ja, het is allemaal uh, goed gegaan. De mensen hebben natuurlijk al wel wat ervaring met uh, tochtjes rijden. Dus uh, ja, dat gaat allemaal wel goed. Als je met uh, de trein van Amsterdam richting Utrecht of Hilversum rijdt... dan zie je na een klein kilometertje aan je rechterhand... een vrijstaand pand vol met uh, graffiti. En op het dak staat valreep.org geschilderd... Nou Dick van Bearden University is altijd al benieuwd geweest... wat dat nou eigenlijk is, dat gebouw, met valreep.org erop. Hij is een dagje wezen kijken om te zien wat daar allemaal gebeurt. Ook hier, uh, de valreep, een pand langs het, uh, langs het spoor. Wat is dit voor pand? Uh, het is het oude dierenasiel in Amsterdam. En dat uh, werd vervolgens in Ostdorp een nieuwe gemaakt. En dit pand uh, heeft toen uh, vier jaar lang uh, staan te verkrotten. En uh, wij hebben met een groep mensen bedacht van, nou, we kunnen daar wel wat mee. En hebben het gekraakt. En uh, toen was het echt heel erg uh, smerig en uh, heel erg afverracht. we hebben toen met eigen geld en met initiatief van onszelf, hebben we dat wel opgeknapt. En nu gebeuren er dingen die je vandaag ziet, zeg maar. Een klein... ja, we zijn nu op een, op, een, op, een, op een festival, er staat hier een bandje te, te spelen in de tuin. Dit uh, is een tweedaags festival. Uh, de Laagland Liedjes heet dat, dus er zijn allemaal Nederlandse singer-songwriters en bandjes. Um, uh, die komen hier optreden. Mevrouw woont u in de buurt? Ik woon hier in de buurt, ja. En u kwam gewoon eventjes kijken, of komt u hier vaker? Ik ben hier nog nooit geweest, maar ik uh, ken de organisator van het programma. En daar had ik een uitnodiging van gekregen, dus uh, vond ik het wel gezellig om even te komen kijken en te luisteren. En wat vindt u er nou verder van dat dit een kraakpand is en wat ze, hier, wat ze hier doen? Nou, ik vind de atmosfeer geweldig. Ik uh, vind de ambiance fantastisch. Ik vind het, ja, ik hou van dit soort creativiteit wat er met oude dingen gebeurt. En ik hoop dat, uh, dat ze ook steun en de politiek hiervoor vinden en dat dat soort dingen geen andere bestemmingsplannen krijgen. Want dat is toch wel uniek en ik vind het erg uh, bijzonder dat dat is. Wij hopen eigenlijk dat we altijd kunnen blijven. Wij vinden dat wij moeten kunnen blijven hier met alles wat we nu al gedaan hebben. Ja, we wat denk je dat je kan blijven? Want ja, kraken, je dat, uh, dat mag eigenlijk niet. Ja. En wat zijn dan de reacties die je krijgt? Mensen zijn best wel enthousiast eigenlijk uiteindelijk. Uh, want uh, kraken heeft nogal een negatieve connotatie. Maar we laten hier zien dat dat nog een uitstekend middel is nog steeds om gewoon het heft in eigen handen te nemen. En hele toffe dingen te doen. Maar goed, dit pand is van iemand. Uh, ja, het is nog steeds van de gemeente, maar ja, die heeft het vier jaar laten verkrotten. Dus uh, kijk, er is heel veel leegstand in Nederland. En of het nou legaal of illegaal is, zeg maar, kraken is het legitiem middel om uh, die leegstand te bestrijden en die, en die grond terug te halen, zeg maar, om er iets mee te doen. En wat zegt de gemeente nu? Want jullie zitten, hoe lang zitten jullie nou al? Uh, we gaan dit jaar ons tweejarig bestaan uh, vieren. We gaan er een legalisatie-manifestatie houden. dus is op 20 juli. En we nodigen iedereen uit en we nodigen ook de gemeente uit, de wethouder, de projectontwikkelaar. Om te laten zien dat, uh, dat, dat wij hier gewoon de geschikte mensen zijn om, om hier ook in de toekomst te blijven. Maar wat zeggen zij nu? van, nou, Ga maar zo door zoals je dat nu doet. En nu het nog... Nu er nog verder geen plannen zijn, of hoe moet ik dat zien? Nou, we blijven sowieso tot begin 2014, dus dat staat vast. En wij werken nu aan om, om proberen hier een legale oplossing te vinden. Dat betekent het liefst in eigen handen krijgen, dus kopen. Maar kijken of we dat ook kunnen huren. En dan zie ik hier binnen, het is een vrij groot pand met meerdere etages. En ik heb even rondgelopen, zo dus ook allemaal kamers. Maar ja. is het binnen nou bewoond? Of alleen, wonen hier alleen mensen in de caravans die ik hier in de tuin zie staan? Uh, ik zie één caravan, Achter staat er nog eentje. Ja. Nou, we wonen in de caravans en niet binnen. Dus uh, dat heeft mee te maken met een deal die we met de gemeente uitgehandeld hebben. Zij vonden het onveilig en uh, nou ja, daar, daar wilden we dan ook wel aan voldoen. En een hoop honden zie ik hier rondlopen. Ja, ik word ook... Er... krakers van honden? Ja, helaas wel. Ik ben zelf geen hondenvriend en zo. Dus uh, ik erger me er soms een beetje aan. Maar goed, uh, zolang het een beetje in bedwang blijft, dan uh, kan het allemaal wel. Zelf ook naartoe wil, dan kan dat. Vandaag gaat het Liedjesfestival verder. Toegang is gratis. Gewoon even zoeken dus naar het gebouw waar valreep.org op staat geschilderd. Ja. Is heel anders dan de toestand in Egypte blijft op zijn minst rommelig te noemen. Je hebt aan de ene kant de feestvierende tegenstanders van de afgezette president Morsi. En aan de andere kant de demonstranten van het moslimbroederschap. Nou, het uh, loopt regelmatig uh, flink uit de hand. Afgelopen vrijdagnacht ook weer. Journaliste Lucia Admiraal is in Cairo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, nu was er een nieuwe premier. En uh, die blijkt nu ineens toch weer niet de nieuwe premier te zijn, El Baradei. Uh, wat is daar aan de hand? Ja, de, de Islamistische en partij heeft uh, eerder uh, ingestemd... met het uh, transitieproces wat het leger uh, heeft voorgesteld. Uh, maar die hebben nu bezwaar gemaakt tegen het, uh, tegen het aanstellen van Baradij. Mm. Uh, dus daarmee uh, ja, is, dat, uh, is die beslissing nog niet zeker. Nee. Nu uh, zagen we vrijdag dat het uh, bijna tot een flinke confrontatie uh, kwam... Tussen uh, voor- en tegenstanders, hè, van wat er allemaal is gebeurd. Hoe is dat nu? Is die spanning er nog steeds? Uh, ja, vrijdag was zeker een, uh, een hele bloedige uitbarsting uh, van geweld en botsingen. Mm -hmm. uh, maar het is gisteren redelijk uh, rustig gebleven, in, zowel in en buiten Cairo. Uh, Al zamerden zich hier in de stad op het Tagheerplein uh, weer demonstranten. En duurt ook het protest van de achterband van Morsi voort op verschillende plaatsen in de stad... Um, maar vandaag zou het wel eens tot nieuwe bloedige confrontaties kunnen komen. Mm -hmm. Want uh, de moslimbroederschap uh, hebben weer opgeroepen tot massale demonstraties tegen de militaire koep. En ook om hun steun te betuigen voor Morsi, uh, die volgens hen nog steeds de, de wettige president is van het land. Mm -hmm. En tegelijkertijd heeft de tamarot campagne die die eerder de handtekeningenactie uh, hadden tegen president Morsi... en het massale protest organiseerden... die hebben nu opnieuw opgeroepen tot massale protesten vandaag... uit steun voor, voor het vertrek van Morsi. Uh, en ook om te laten zien, om een signaal af te geven... Dat, dat dit vertrek de wil van het volk is... en niet alleen een beslissing van het leger. Dus ja. niet alleen een militaire koep. Dat zou vandaag wel eens tot botsingen kunnen leiden. Ja, dus je hebt uh, twee uh, groepen die, die nog steeds hun eigen woord uh, willen verspreiden. D ja. Voel je dat ook in, in de stad, dat, dat die spanning er continu is? Um, nou ja, je voelt dat wel op het trageplein en, en, en op die, op die plekken waar, waar, uh, waar ja, grote betogingen zijn, zoals bij het presidentieel Paleis en op verschillende. Uh, ...plekken uh, in Nasser City bijvoorbeeld, waar de, waar de moslimbroeders nog steeds een zit uh, een in hebben. Mm -hmm. uh, en vrijdagavond heeft het, dat natuurlijk ook naar meerdere delen van de stad verspreid. Zoals ook in, in Doi en Giza op de westoever van de Nijl waar ook gevechten zijn geweest. Uh, maar ja, in, de, in heel veel delen van de stad, het is een hele grote stad, in heel veel delen gaat het leven ook gewoon door... Hmm. En uh, overheerst onder veel mensen toch ook de opluchting dat, uh, dat Morsi is vertrokken. Ja. Heb jij het idee dat het leger het uh, onder controle heeft? Ik denk dat het leger zich tot nu toe vooral afzijdig heeft gehouden. Um, maar uh, bij de protesten vandaag, ja dat zou wel een test worden van het leger hoe zij hiermee zullen omgaan. Uh, ik verwacht dat zij vandaag zullen proberen om de twee kampen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te houden in de stad. Zodat er... ...zodat het niet tot confrontaties gaat komen door bijvoorbeeld wegblokkades. Um, uh, maar tegelijkertijd, ja, als het noodzakelijk wordt om in te grijpen... ...is dat voor hen ook wel riskant. Omdat uh, de moslimbroederschap uh, hun argument dan kracht wordt bijgezet... ...dat het hier om een militaire machtsovername gaat. Mm. Um, en anderzijds voor sommige uh, revolutionairen en activisten... ...zou um, ja, bloedig uh, militair ingrijpen... Um, ja, zou wantrouwen opwekken. Omdat zij toch al op hun hoede zijn voor, voor een eventuele terugkeer van een militair bewind. Dus ik denk dat om die redenen de, het, het, het leger ja niet zomaar zou ingrijpen. Hoewel zij wel ja, natuurlijk beloofd hebben om. om om het vredig te willen, te willen laten verlopen. Ja, ja, ja, precies. Um, een bijzondere situatie dus daar. Um, die wordt misschien nog wel wat bijzonderder, want vanaf woensdag begint ook nog eens de Ramadan. Hoe hoe denk je dat er daarmee om wordt gegaan? Want dat is toch altijd wel een, een interessante periode. Ja, zeker. Dat is echt uh, voor heel veel mensen de belangrijkste maand van het jaar, ja. uh, de heilige maand, uh, althans voor moslims natuurlijk. Uh, en uh, ja, die brengen dan het grootste deel van de maand door met hun familie en uh, uh, ja, Ik denk dat heel veel mensen uh, bang zijn voor bloedvergieten... maar tegelijkertijd ook hopen dat het gewoon snel Ramadan is... omdat dan hopelijk het geweld stopt. En ik denk ook eigenlijk dat het leger daarop wacht. Dus het zou best wel eens zo kunnen zijn dat woensdag een soort uh, streep wordt gezet... onder de, de, de ongeregeldheden nu en dat het dan op een andere manier... Uh, uh, dat het dan wat rustiger kan gaan worden. Ja, ja, dat zou voor heel veel mensen heel goed uitkomen. Dus ik denk dat veel mensen daar op zitten te wachten. Ja, ja, ja. Hoe, uh, als jij met mensen daar, uh, daar praat, hoe, hoe denken zij dat dit gaat aflopen? Want ja, de, je, op een gegeven moment verwachten we, van, oké, okay, de, de, het, het, het leek op een koep. Maar goed, er werd aan alle kanten ontkend dat het geen koep was. Maar Mosje was afgezet en vanaf daar gingen ze verder. Alleen daarna kwamen weer die nieuwe protesten van de, uh, de, de moslimbroederschap aanhangers. Hoe denk je dat, dat dit gaat aflopen? Ja, ik denk dat, dat dat er helemaal aan ligt uh, aan wie je dat vraagt. Omdat natuurlijk de meningen heel erg verdeeld zijn en, en heel veel mensen hun eigen waarheid hebben op dit moment. Mm -hmm. um, ik denk dat veel Moslimbroeders zich niet zomaar aan het, uit het veld laten staan. Um, omdat die natuurlijk decennia lang onderdrukt zijn en eindelijk een gekozen president hadden. En die wordt na een jaar weer afgezet. Dus ik denk dat die niet zomaar zullen opgeven... Uh, maar ik merk wel onder veel, heel veel Egyptenaren uh, dat die echt blijven benadrukken. Wij zijn allemaal Egyptenaren, um, dus ook de moslimbroeders. En uh, ja, mensen willen natuurlijk het liefst helemaal geen geweld zien. Dus de meeste mensen benadrukken, het is gewoon belangrijk dat er zo snel mogelijk een politieke oplossing komt. Zowel voor, voor de, de, het anti kamp als de moslimbroeders. Dus heel veel mensen zijn, verwerpen ook het geweld tegen de moslimbroeders en... Uh, ja, de, het, het, het, het oppakken van moslimbroeders ja. wordt door veel mensen ook verworpen. Zeg maar. Lucia, admiraal vanuit Cairo, dankjewel. Dankjewel. Zo heet ze. Ze is uh, zangeres van de band Texas geweest. Toen heeft ze op een gegeven moment een uh, solo plaat gemaakt. En ik was daar wel fan van. All the times I cried. Die luisterde naar start. En wij deden onder andere dit. Nu Kroatië deel is van de EU. Ging Charlie kijken wat wij van deze cultuur terugzien in Nederland. Uh. Was het die vaak dan gebruikt om zeg maar, het bloed en het zweet af te vegen?